Dit van der Linde met het NOS-journaal. In Servië zijn afgelopen avond opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan. om te protesteren tegen geweld. Vorige week kwamen 17 mensen om het leven bij twee schietpartijen in de buurt van scholen. De minister van Onderwijs is al afgetreden. maar de demonstranten willen dat er meer ministers vertrekken. In de hoofdstad Belgrado blokkeerden demonstranten een belangrijke straat. President Vucic beschuldigt oppositiepartijen ervan te spelen met de emotie van de mensen. Hij roept zijn aanhang op tot een tegenprotest. De gemeente Hof van Twente draait zelf op voor de miljoenen euro schade als gevolg van een hack drie jaar geleden, oordeelt de rechter. De gemeente had geprobeerd de schade te verhalen op een bedrijf dat was ingehuurd voor de beveiliging van de online gemeentesystemen. Maar volgens de rechtbank is het bedrijf de afspraken in het contract nagekomen en heeft juist de gemeente steken laten vallen. Zo had een medewerker het wachtwoord van het beheerdersaccount van de servers veranderd in Welkom 2020. De Rotterdamse politie heeft drie jongeren aangehouden in verband met een explosie- en brandstichting eind april bij een toko op de weg. De verdachten zijn 17, 18 en 20. In de regio Rotterdam waren dit jaar al ruim 50 explosies, meer dan in heel 2022. In de Eredivisie heeft FC Twente afgelopen avond gewonnen van NEC met 4-0. De Twentenaren houden daardoor de vijfde plaats in handen. Na het eerste doelpunt was er een klein eerbetoon... aan de vorig jaar overleden oud-Twente-speler Jody Lukoqui. In de tweede helft lag het duel een paar minuten stil... vanwege een bekertje dat op het veld werd gegooid. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 10 graden. Morgen wordt het zonnig en blijft het lang droog. Maar landinwaarts kan er wel een bui ontstaan. Het wordt morgen 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Go. In Echte, echte fan oh, Ze had iets bij zich en ze was zo trots Het was een oplaspop met mijn kop erop En weet je wat ze zei? Dat kan je niet kopen in de winkel Dat, dat is die echte, echte, echte, echte gooi dat ding vol Net als de luchte. ook al ben je single Dat kan je niet kopen in de winkel Dat kan je niet kopen shopping Is. How y'all gonna get down if you don't get up? Try Sand. Streisand.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 The pain he puts me through Let me see